drie uur duw ik het eerst Eertstra met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie goedgekeurd waarin staat dat Syrië zijn chemische wapens moet vernietigen. Het is de bedoeling dat dat voor 1 juli volgend jaar is gebeurd. Het is de eerste resolutie over Syrië die is aangenomen sinds het begin van de burgeroorlog in 2011. Andere resoluties werden geblokkeerd door Rusland en China. Nadat Amerikaanse president Obama eind vorige maand had gedreigd met militaire actie tegen Syrië, kwam er schot in de zaak. VN-chef Ban Ki-moon noemt de resolutie het eerste hoopvolle nieuws over Syrië in lange tijd. Er komt ook een vredesconferentie over Syrië, zei hij. Die moet halverwege november worden gehouden in Geneve. VVD-fractievoorzitter Zelstra denkt niet dat de onderhandelingen met de oppositie... over aanpassingen van de begroting binnen een week klaar zijn. Dat zei hij gisteravond in Nieuwsuur. Bovendien verwacht Zelstra niet dat er één alomvattend akkoord zal komen. Daarvoor zijn de verschillen tussen de partijen volgens hem te groot. CDA-leider Buma zei bij Paul Witteman dat namens zijn partij... financieel woordvoerder Van Heijem aanschuift. Als alle fractievoorzitters meepraten... wordt het een herhaling van de algemene beschouwingen, zei Buma. De gesprekken tussen kabinet en oppositie beginnen maandag. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het organisatiecomité van het WK Voetbal 2022... om opheldering vragen over de werkomstandigheden... van arbeidsmigranten in Qatar... Uit onderzoek van de Britse krant The Guardian blijkt dat veel Nepalezen die naar de oliestaat zijn gehaald om aan onder meer stadions te bouwen, ernstig worden uitgebuit. Ze wonen in armoedige panden, worden niet betaald en soms zelfs mishandeld. De FIFA heeft daar grote zorgen over en neemt contact op met de autoriteiten van Qatar. Ook de KNVB is verontrust, zegt de bond tegen de NOS. Het weer, het is helder en daardoor koelt het af tot lokaal 5 graden. Overdag vrij zonnig, het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 100 jaar geleden, op 9 september 1913, werd Bert Gartoff geboren. Gartoff is 23 jaar lang, van 1955 tot 1978 de maker geweest van het VARA-radioprogramma Weer of Geen Weer... dat net als zijn opvolger, Vroege Vogels, werd uitgezonden op de zondagmorgen. Als blijk van waardering voor het feit dat hij een van de eersten was... die via de microfoon opriep tot aandacht en zorg voor het milieu... mocht Gartoff op 7 september 1978, dat is alweer lang geleden... de eerste steen leggen van het nieuwe gebouw van Leniët Harts Zeehondencrash in Pieterburen... In datzelfde jaar ging hij met pensioen. Daar heeft hij vast nog wel een klein beetje van kunnen genieten. Hij overleed uiteindelijk in juli 1997 op 83-jarige leeftijd. Jaren daarvoor, op 13 februari 1990, was hij te gast bij de radiovereniging. Het programma van het genootschap van vrienden van het medium radio. En programmamakers Wim Noordhoek en Arend-Jan Heerma van Vos... spraken met hem over de belangrijke momenten in zijn leven en zijn werk. Bert Hartof in de radiovereniging. Het begint met een fragment uit Weer of Geen Weer. Weer of Geen Weer. Een programma voor de vroege zondagmorgen, voor u samengesteld door Bert Gartoff en Leo de Beer. Weet u waar ik nou toch echt wat je nog mee zit? Met de vraag wat ik vandaag eigenlijk allereerst tegen u moet zeggen. Niet dat ik eraan twijfel of u deze keer wel een goede morgen verdiend hebt hoor. Van mij altijd. Maar ik zit ermee hoe ik het moet zeggen. Met bonjour of met Calimera. Dat ruikt naar vakantie zult u zeggen. Althans naar reizen. En dat hebt u dan goed geroken. Vakantie hebt u zelfs heel goed geroken. Ik ben met vakantie vandaag. Ik weet alleen niet waarheen. Dat is zeggen, op dit ogenblik dat u het mij hoort vertellen... weet ik het wel, heel eenvoudig. Ik, ik zit er, in mijn vakantieland. Maar, uh, ja, op dit ogenblik dat al geen ogenblik meer is... het ogenblik waarop ik dit zeg... zit ik er nog niet in dat vakantieland. U hebt al begrepen, neem ik aan... dat u nu naar een tevoren gemaakte opname luistert hè? Op dit mijn praatmoment. En dat was om te beginnen een volkomen toevallig fragment... uit Weer of Geen Weer van 11 juni 1967 bewaard. Ja, waarom worden dingen bewaard? Dat leer je dan weer omdat Bert Garthof met vakantie moest... en zijn programma op de band zette. Daarom is het blijven liggen en daarom kunnen we het nu weer terug horen. Enkele biografische gegevens. Bert Garthof werd op 9 september 1913 in Amsterdam geboren. bezocht het gymnasium studeerde sociografie, niet helemaal tot het eind. Nee, nee. <laughs> Toch? Uh, kwam op... Maakte zijn radiodebuut in Rijkjavik, misschien uh, dat we daar nog op komen. Maar kwam op 1 april 1937 als omroeper in dienst van de NIROM... de Nederlands-Indische radioomroepmaatschappij. Daar deed hij ongeveer van alles. Hij kondigde zowel nieuwsberichten als programma's aan, schreef en tekende in de bode... schreef hoorspelen, waarin hij zelf ook acteerde... maakte reportages, klankbeelden en ook vooral cabaret. Tot aan de Japanse bezetting was hij in dienst van deze NIROM. Op 8 maart 1942 zond hij de laatste boodschap over de NIROM-zender... met onder andere de laatste woorden... vaarwel tot betere tijden... Helemaal compleet, nog even? De woorden, precies. Uit het hoofd? Wij gaan nu sluiten. Vaarwel tot betere tijden. Leve de koningin. En dan het Wilhelmus. En dan het Wilhelmus. Ja. Daar komen we straks nog op. Werkte na de Japanse bezetting voor Radio Jakarta. Keerde in 1951 met zijn gezin naar Nederland terug was een paar jaar verbonden aan de wereldroom en kwam in 1955 bij de VARA... als derde verslaggever naast Jan de Trooie en Arie Kleiwecht... die beiden al eerder in diezelfde stoel zaten... Hij presenteerde tussen 1957 en 1962 het radioprogramma Dit is uw leven... wat voor de televisie anders dan anderen ging heten... en van ongeveer mei 1955 tot mei 1978... dus. 23 jaar lang dit programma weer of geen weer. In 1978 ging Bert Garthof met pensioen. Je wil. Ja, meneer Garthof. Um, Ik um, heb een verzoek, sorry. Ja, ja zeg het. Uh, meneer, klinkt mij zo puntjesboordenachtig in de oren. Dan zeggen we Bert Dan gooien we dat eruit. Um, Bert Garthof. Ja. Um, er valt heel veel te bespreken over die Indische periode... maar er is geen materiaal bewaard gebleven... voor zover ons op dit moment bekend, ja. althans, je weet maar nooit. En er is maar een uur. Ja, <lacht> maar we willen er van alles over weten. Er uh, is materiaal bewaard gebleven waarop jouw stem niet voorkomt. Uh, daar kunnen we straks een stukje van laten horen... maar ja, dat is dan misschien beter dan helemaal niks. Uh, maar die Nierom. Ja. Uh, met, met hoeveel man om te beginnen zaten jullie daar te werken? Weinig. Uh, er was een kantoorstaf van een man of acht. Er waren uh, twee omroepers en er ging er één om gezondheidsredenen weg, in wiens plaats ik kon komen. Wie was de andere nassjo? Uh, degene die wegging heette Vens Schat en degene die er al was was Jaap de Vries. Uh -huh. Die had een kantoorbaan in uh, toenmalig Indië. En die is vanaf 1934 het begin van de Nierom daar al bij geweest. En dus overgestapt in dienst van de Nierom. En de chef? De hoogste de directeur was Kusters, een ex-PTT-ambtenaar. Uh, en dan was er een programmaleider, Andries Mulder. Dat was een ex-marconist. En dan was een boekhouder, Jan Volmuller. En wat was er nog meer? Er was een administrateur, Vrijlink, ik ben zijn voornaam kwijt. En er waren een paar technici. Ton Teunissen, dat was de, de chef van de technische dienst in de studio. Ik ben ook opname kwijt, hoor. Nou goed, maar het waren niet veel mensen. En het waren niet veel mensen, nee. En jullie moesten hoe lang per dag in de lucht zijn? Wij waren in de lucht van smorgs half zeven tot acht. Van, dat was voor uh, Indië een uur waarop men uh, nog niet aan het werk was... en lekker op zijn platje koffie zat te drinken. Uh, het was eigenlijk een beetje laat voor de mensen die in gouvernementsdienst mensdienst waren... want die begonnen al om zeven uur, dik was. Uh, half zeven tot acht... Nou, van elf tot half drie. En dan met oog op de siesta. Of omdat de mensen toch op kantoor zaten... was het niet zo nodig om dan ook uit te zenden. Dus van half drie tot 5 was er weer pauze. En dan van vijf tot elf s'avonds. En op zaterdag tot twaalf. En jullie deden de bekende dingen zoals actualiteiten. Uh, maar wat ik nog vergeten vraag... voor wie eigenlijk? Voor de Nederlandse gemeenschap? Hè? Voor de Nederlands sprekende gemeenschap. Ja. Er was een. Het heette de Westerse uitzending en de Oosterse uitzending. En hierom had dus twee afdelingen. En die zond in. De Westerse uitzending, uiteraard in het Nederlands uit. En in de Oosterse uitzending in. Toen zeiden we nog Maleis. En op bepaalde uren in het Javaans, in het Soenanees. Dat heb jij niet gedaan? Dat heb ik niet gedaan, nee. Aha. En jullie konden natuurlijk nooit gebruik maken van, van programma's uit Nederland. Ik bedoel, nu zou dat, er zouden heel veel bandmateriaal gebruikt worden en zo... maar je moest alles zelf maken. Wij moesten alles zelf maken. Of kregen jullie uh, we wel kregen een stapeltje Af en toe via de FOHI kregen we wel uh, programma's mm -hmm. uh, doorgestuurd... die dus gerelajeerd werden, die hier gesproken werden... en die daar werden heruitgezonden. Oh ja, via, via de Korte ja. Golf? En, ja. Nog even voor de luisteraar. Fohi is Philips Holland India. Ja, Philips Omroep Holland indië ja. Fohi. Ja. Dus dat gebeurde wel. Via de korte Golf Dat kreeg, gebeurde kregen wel. Jullie wel. Programma's, maar dat is ja. natuurlijk gestoord. Sporadisch, een... want het was uh, vaak heel moeilijk te verstaan. Ja, ja wat ik uh, dan aantref al vrij snel, dat is dat uh, het een aflopende zaak is natuurlijk. Hè? Je hebt er eigenlijk niet heel lang gezeten. Het was al snel 1942 dat je die beroemde woorden uitsprak. Ik heb er vijf jaar gezeten, ja. Ja. En uh, hoe, hoe ging dat? Uh, was men ervan uh, overtuigd dat het uh, een keer zou mislopen? Of dacht men, dit valt wel mee? Je bent in een kamp terechtgekomen, dus tenslotte. Ja. Over het algemeen waren wij, behalve misschien insiders... die er uh, diep militair inzicht of diep politiek inzicht in hadden. Maar over het algemeen hadden wij het idee, uh, dit loopt wel los. Er was een vrij... Ja. Uh, hoe zal ik het zeggen? Ja, Zo'n stemming van, nou, Japanners, wat willen ze? He? Met hun fietsjes, uh -huh. met hun tennisschoenen die halen het nooit. Tot ze binnenkwamen. Op fietsjes en tennisschoenen. Na die beroemde ja. laatste woorden... hebben jullie niet één keer het Wilhelmers uitgezonden... maar een heleboel keren achter elkaar. Hoe lang dat? Uh, een week ongeveer. Ja, maar uh, ja. had dat gevolgen? Dat heeft gevolgen gehad. Uh, we hebben dat gedaan... helemaal niet uit een opzet van uh, vaderlandslievendheid. En van heldendaden. Maar. omdat we de opdracht kregen. van de eerste Japanse officier die binnenkwam. in die studio. dit was in Bandung. We hadden een noodstudio in Tjumbuluit. dat is een, was een vakantieoord even boven Bandung. in een villa ingericht. Dus heerlijk werken overigens in een villa. Net als bij de VPRO. <lacht> en daar kregen we opdracht van die Japaner. om gewoon door te gaan. En we hebben ons overlegd. Wat is gewoon doorgaan? Ze weten zoveel van ons, de Japanners. Dat bleek al gauw. Ik heb uit hun handen foto's van mezelf gezien... die één of twee jaar tevoren genomen moesten zijn... maar die ik zelf nog nooit gezien had. Ze wisten zoveel van ons dat wij zeiden... nou, die kennen onze hele gang van zaken. Dus laten we vooral gewoon doorgaan zoals we gewend zijn. Wie weet, als we het weglaten, beschouwen ze dat als een demonstratieve daad. Dus we zijn gewoon doorgegaan. En daar is pas een week of negen dagen later op gereageerd. Met het stopzetten van de hele zaak en het uh, arresteren van een aantal van ons. En met z'n vijven, of liever niet met z'n vijven, maar ieder afzonderlijk... zijn we verhoord over wat dat moest. Met als gevolg dat de directeur en twee technici daarvoor zijn onthoofd. Wat nog een zekere hormaat was... Format, uh, zeker eerbetoon, mm -hmm. als je dan toch omgebracht moet worden, dan is in de Japanse code onthoofd worden minder oneervol dan... Uh, uh, sorry, dan is in dit knippen we eruit, hè? Ja. dan is in de Japanse code ja. onthoofd worden erger dan doodgeschoten worden, dus ze zijn doodgeschoten ja. En, uh, het werd als een, het werd als een, een verzetsdaad werd gezien. Als, ja, als uh, een overtreding. Dat weet je nooit. Bij een Japaner weet je dat niet. Nee. Soms wel, soms niet. Ik heb dat niet meegemaakt, die veroordeling. Ik ben na het verhoor weer weggestuurd... omdat ik maar een omroeper was. En ook al had ik in uh, een mengeling van uh, Maleis en Engels... proberen te vertellen dat de omroeper... Uh, de gang van zaken tijdens een uitzending in handen heeft. Ja, dat maakte geen indruk. In ieder geval niet een indruk die fataal voor mij bleek te zijn. Omdat ik op een gegeven moment zei aan een omroeper, een, een announcer. En toen liep er iemand brullend weg: die, Anunza, Anunza, Anunza. En toen bleek dat Anunza. in het Japans is een soort uh, verjapanisering van het Engelse announcer, omroeper. En die heeft in hun hiërarchie niks te maken met wat er in het programma gebeurt. Die heeft alleen maar te vertellen welke plaat er komt of welke spreker er komt. Maar heeft geen verantwoording voor de uitzending. En daar hebt u eigenlijk uw leven aan te danken. Ja. Aan die klankverwantschap. Ja. Dat is een raar gevoel. Ja, en de Indonesische de uh, oppasser heette dat voor de oorlog, de bediende zou je kunnen zeggen... de medewerker, die er altijd moest, voor moest zorgen... dat de juiste platen op de juiste plaats op de juiste tijd klaar lagen. Die uh, werd ook even verhoord, maar al gauw omdat hij in Indonesië was. Mocht hij gaan? Wanneer, wanneer bent u zich daarvan bewust geworden... dat, dat het eigenlijk... Het, uh, ja, het is in zekere zin van iedereen een toeval dat hij nog leeft... Maar in, in uw geval was dat ook heel letterlijk o, zo. Precies, gezeten heeft eigenlijk pas veel later. Mm -hmm. Veel later, eigenlijk pas goed na de oorlog. Ik stel voor te luisteren naar een van die weinige fragmenten van de Nierom die wel bewaard is gebleven. En het zal niemand verbazen dat dat dan bijvoorbeeld is de geboorte van Prinses Beatrix. Dat was op 1 februari 1938 op de zender. En we horen dan eerst meneer Van Bovenen. Ja. Um, wat, zijn functie was uh, hoger dan de uur misschien als om, omroeper, is het niet? Uh, ja, hij had heel... geen functie bij Nierom. Hij was directeur van uh, ANEP ANETA... Algemeen Nederlands Indisch Persbureau ANETA. En hij verzorgde uh, praatjes, uh, politieke praatjes... De, bij de Nierom. En hij verzorgde ook een praatje, daarvoor kwam hij naar de Nierom-studio... dat uh, hij bij ons weggaf... Uh, s'avonds om een uur of acht. En dat hier, Smed, als ik meen door de AFRO, werd uitgezonden. Ja, door de AFRO, inderdaad. Om een uur of half twee. Hij moest dan aankondigen, de gouverneur-generaal... meneer Tjarda van Stakenburg, dag houden. Ja. Dat horen we nu. Een dag als gisteren hebben wij hier in Indië nooit beleefd. Het enthousiasme in de hoofdstad was zo groot... dat het in de vreemdste vormen een uitweg zocht. Sommigen gingen hun huis versieren. Sommigen klommen op het dak of dansen in de tuin. Maar de meesten gingen op straat en daaruit is een prachtige spontane demonstratie ontstaan... voor het paleis van een gouverneur generaal die de inzet heeft gevormd voor de nationale feesten... die nu nog in volle gang zijn en die ook morgen nog voort zullen duren. Die spontane optocht naar het paleis gaf uiting aan de behoefte om iets aan de koningin te zeggen. Men wilde voor de vertegenwoordiger van haar majesteit getuigen en dat deden wij alle... Door achter de marcherende muziek aan om ongeveer acht uur... naar de door grote schijnwerpers uit het duisternis geheven Paris te gaan. De vroeg sprak op datzelfde moment voor de nierom microfoon zijn reden uit... van hier dan het begin zal volgen. Luisteraar. Mannen en vrouwen in deze gewesten... die verspreid over de archipel... Het blijde bericht hebt vernomen van de geboorte van een dochter van onze geliefde prinses. Ik dank u dat gij te midden van uw vreugdevolle stemming enige ogenblikken luisteren wilt naar hetgeen ik u gaarne zeggen zal. Zeldzaam zijn in het leven van volkeren en mensen de ogenblikken waarop zij gedragen worden door sterke gemeenschappelijke gevoelens. Het dagelijks bestaan brengt nu eenmaal aan ieder onze eigen voorspoed en eigen zorgen. Maar in uren als wij het beleven, beseffen wij dat een aandoening die boven eigen sfeer verheft, hoeveel ons gemeenschappelijk dierbaar is. Dit is een historisch ogenblik, waarop miljoenen Nederlandse onderdanen in diverse werelddelen een vreugde en dankbaarheid beneden. En zo gaat het verder. Zoiets officieels mocht je niet doen. Maar je had wel een eigen programma op uh, de zaterdagavond van 10 minuten. Dat heette De Bonte Hond. Ja, ja niet mogen doen. Je had rangen en standen. Uh -huh. Dus uh, als het ten paleizen gebeuren moest, of rondom de GG... dan kwam er uh, een zwaarder kanon. En dat was uh, onder andere van boven maar die bonte hond die was mateloos populair. Dat weten we ook uit allerlei uh, brieven. Hè? Dat, uh, een heleboel mensen weten helemaal niet achteraf dat het Bert Garthoff geweest is. Je deed tien stemmen daarin. Dat was het. Ja. Het lijkt wel Paulus de Boskabouter, zou je als ja. ja, het was ook in navolging niet van Paulus de Boskabouter, want die... die moest nog geboren worden. Koos Koen. Uh, ja, Koos Koen. Wam uh, Heskes, ja, eigenlijk probleem, ja. de tegenaar Wam Heskes... maar ja. onder het pseudoniem Koos Koen... deed hij zoiets voor de AVRO, tien stemmen. En uh, dat viel weg toen Nederland bezet werd. En wij uh, kregen die uh, dingen wel te horen. Ook, ik meen, via de FOI. Of op platen, want er was wel een uitwisseling... tussen ja. Nederland en uh, Indië op glasplaten. Uiterst kwetsbaar. De helft kwam vaak gebroken aan. Uh, later kreeg je iets houdbaarder materiaal. Piralplaten heette die dingen. Dat waren metalen platen met een, een laklaag erop. Daar kon je dus opnamen insnijden. Dus wij wisten wel wie Koos Koen was en wat hij deed. Toen dat wegviel, kwamen we op het idee om dat zelf te gaan doen. En het is ontzettend leuk werk geweest. Om in tien minuten een, uh, een praatje... Van een gezelschap in een café. Amsterdams café uiteraard. Amsterdam, dat gaat me uh -huh. makkelijk af. Café de Bonte Hond. Uh, het heette de Bonte Hond, ja. ja. Je komt uit de Jordaan vandaan, is het niet? Uh, enigszins? Enigszins, ja. Mijn, uh, mijn vader was een Jordaan, mijn moeder was een Rand Randjordanezen... en ik ben geboren op Flemmingkai. De Flemmingkai, dat is de Valenum-kade. Oh juist. Ja. Maar do, doe voor ons een hele kleine poging... Uh, tot Bonte Hond. wat... Waarom? <laughs> Waarom zou ik... Voor jou zeker? En Kom, dan? dan? Nee, nee, nee. Dat is Gerrit Mokum. Maar, dat was een van de tien. Dat is mijn moedertaal. Ja, ja. Dat is een van de tien, ja. ja. En ik las in ditzelfde knipsel... Las ik dat, dat een bijzonder populair figuur was... Een zekere... Als je het vraagt. Charlie Ouwehand. Uh, als je het vraagt, is Ouwehand een dierentuin. Dat is een reden... Als je het bijvraagt, was mijn achternaam Boulevard. Charlie Boulevard. Ja, ik heb uh, het even niet geraakt Charlie Boulevard. Als je het ja. bijvraagt, ja. dan vraag het me maar liever niet. Was dit, was dit een modale uh, koloniaal die hiervoor nee. model gestaan had? Nee, nee. En zo nog acht. En waar hadden die mensen het dan over, in dat café? Die praten of... over de onderwerp van de dag. De Knevel van het knel. Die was dropen. Je had het altijd moeilijk dat er weer geen goede borrel op tafel stond. Dat spuitwater. Moet je dat ziet, zien. Je smaakt niks. Je smaakt smaakt olie. het smaakt de haren de olie. Het wordt nu opeens heel duidelijk. Het was niet een echt, echt VARA-gezelschap wat ik tot nu toe gehoord heb. Ben nee, dat komt dan, later. Ben ik dan ja, vaar dan man? Nou, later, ja. een beetje. Nou, daar moeten we nu misschien naartoe, want uh, ja. we, we moeten die sprong ja, maken. Ik, zou, ik zelfs, alle moet tien ik wel al erbij even zeggen, er, zat, er waren elf figuren. Eén ja. daarvan, dat was Erika. En Erika was een heel mooi meisje. Ja. En mooie meisjes kan ik niet maken. Nee, maar dat kan. Dat kan uh, Mina ja. met de kop, die kon ik wel maken. Die stond achter de bar van de ja. Bonte Hond. Ja. Dat is, dat is al, Jean Lieu kan dat ook niet. Hij kan ook alleen maar eucalyptus. Ja. <tie> Mooie meisjes nadoen. Dat kunnen dus we die kwam live ja. binnen. En dat was nog erg leuk ook. En dat was een ander? Ja, dat was een ja. ander. Dat Indië. Hè? Achter, ja. Achtervolg je zoiets? Denk je dan niet? Je staat daar met de Nederlandse damesvoetbalsters te praten. Hoezo achtervolg? Nou, ik bedoel, dat weet ik van een hele hoop mensen... die uh, terug moesten naar Nederland. Dat ze dat uh, jarenlang matig bekomen is. Nee. Is, is het bij jou niet gebeurd? Nee, nee. Uh, als het anders gelopen was in Indië... Uh, blijven zoals het was, dat kon natuurlijk niet. Hm. Ontwikkelingen hebben hun loop. Maar wanneer het mogelijk gebleven was om daar... Te blijven werken als Nederlander, eventueel bij de Nederlandse omroep, dan waren we daar gebleven. Ik zeg nu, we, mijn vrouw en ik, want ik ben vlak na de oorlog ben ik getrouwd. Uh, in Indië getrouwd. En dan waren we daar gebleven. Want uh, er waren velen die er zo over dachten. En dan tenslotte het pensioen in een pondokje, een uh, huisje in de Blauwe Bergen. Heerlijk. Ja. Ja, nou, maar gegeven het... het feit dat het niet kon... Hmm. zijn we realist genoeg geweest om ons... nou, daar niet eens zozeer bij neer te leggen... maar om, om door te gaan op de manier die het leven aangaf. Als het ware. En ik ben ontzettend dankbaar ja. dat ik hier aan de slag ben kunnen komen. Ja. Bent u er nog wel eens terug geweest? Eén keer. Ik ben in 1951 weggegaan. En uh, in 70 moest er een film gemaakt worden, een uh, promotiefilm... voor fondswerving voor het herstel van Borobudur. En daarvoor had men de vara mm -hmm. benaderd of had de vara zich aangeboden. En toen kon ik mee als oh, ja. uh, commentaarschrijver voor die film. En was het dat toen nog, Indië? Bedoel, was Indonesië er was er nog en zal er altijd zijn. Ja, maar was, was, het, was, het, was het er nog zoals u het gekend had? Of, of was het weg? Er waren, allerlei, er waren veel dingen tot onze verwondering nog zoals wij ze gekend hadden. Er ligt nog een hele radiocarrière te wachten. Ja. Laten wij ons storten op uh, het beroemde programma Dit is uw leven. Dat mm -hmm. is een jaar na het voorafgaande, 1956. Op 29 december was daarvan de première, die is bewaard gebleven. En we horen het begin daarvan, uh, de omroeper Koenseré, uh, Karel Prior, die die eerste ook uh, produceerde. Ja. En daarna begint het. It's is uw leven. Een voor Nederland nog onbekende nieuwe showbootrubriek. Voorbereid en samengesteld door Karel Prior... en voor de microfoon gebracht door Bert Garthoff. Dames en heren luisteraars, graag zou ik als kapitein van de showboat... het programma Dit is uw Leven met enkele woorden bij u willen inleiden. Dit is uw Leven is een voor ons land nog volkomen nieuw programma... dat is geïnspireerd op het Amerikaanse en tegenwoordig ook Engelse televisieprogramma... This is your life. APPLAUS Dit is uw Leven confronteert u deze eerste keer met het leven van zomaar een Nederlander. Een volslagen onbekend iemand. We hebben het adresseboek van Amsterdam genomen, daarin geprikt... en we zijn zodoende aan de naam en het adres van deze Nederlander gekomen. Deze onbekende landgenoot is volkomen onkundig van de gang van zaken gehouden... en volstrekt buiten hem om is in zijn verleden gediept... en zijn enkele personen die in zijn leven een rol hebben gespeeld... door ons achterhaald. We hebben deze Nederlander, vergezeld van zijn echtgenoten... vanavond onder allerlei voorwensels naar de studio laten komen. En hij staat op dit ogenblik achter de deuren... die de ingang vormen naar deze studiozaal. Dames en heren, zo dadelijk zullen deze deuren opengaan. En dan zult u worden geconfronteerd met het leven van de heer J.H. de Ruiter... wonende in de Solebeestraat 74 in Amsterdam. Meneer de Ruiter, dit is uw leven. De Ruiter, nou hebben we gezegd, zomaar een Nederlander. Tenminste, dat heeft Karel Prior gezegd. Maar er wordt uitbundig voor u geklapt. Iedereen schijnt u te kennen. Dat schijnt wel, oh, ja. ja. Hij oh, is ook wel een naam om voor te klappen, de Ruiter. Hè? Mag ik zomaar Michiel tegen u zeggen? Ja. Goed. Ja, ja, ja, u bent in burger waarschijnlijk. Ik zie tenminste geen blauw geruite kiel. Nee. Maar, uh... Die hangt thuis. Wat zegt u, mevrouw? Die hangt thuis. Die hangt thuis? Eens even rekenen, de zaterdagavond. Is die dan al in de was geweest? Nee, die, die blauwe niet. kiel? Nee, dat, dat toch nog niet. Nou, schijnen deze mensen u allemaal al een beetje te kennen. En ik u ook, want ik weet dat u de Ruiter heet. Maar kent u mij? Nee, meneer. Nee, hè? Nee, nog niet. Ook niet van de film? Nee, van de nee. film ook niet. Hebt u nooit die zou grote nou film... Ik zou hem leren kennen, hoor. Ja, ja Hebt ja, u nooit vanavond. die grote film gezien, uh, Het noodplot des vleeses? Nee, heb ik nooit gezien. Hoe oh. <lacht> bent u dat? Nou, nee... <lacht> Nee, Dat kan gebeuren, hoor. ik was het tweede kroketje van links in die film. Je bent u ook gegeten. Ja, precies. Bent u ook een Michiel? Nee, nee. ik heet Jan. U heet Jan. Ja. U heet Jan de Ruiter. En Ando. hebt u ook zo'n echte Hollandse naam, mevrouw? Annie. Annie. En hoe verder, voordat u mevrouw de Ruiter werd? Simons. Annie Simons. Dat treft zeg. Ik een van de tweeling. Een van ja. de tweeling, oh. Kijk eens even. Dat was het begin van uh, die eerste keer. Ja. Uh, voer, voer je nou mee in, uh, in, in het schip van de showbootkapitein een beetje? Uh, nou nee, ik was ingehuurd uh, om dit, dit hoofdnummer te maken. Belangrijk werk. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een, een half uur, het laatste half uur van de showboot... maar ik geloof dat het anderhalf uur werd. En... Uh, ik was eigenlijk geronseld. Door wie? Uh, door Prior en Rengelink. Die toen uh, de televisiebaas van de vader was... maar ook de radio zaterdagavond onder zich had. Uh, en ik ben eigenlijk geronseld door mezelf. Hoezo? Dat uh, het voorstel mij gedaan werd, enigszins tot mijn verrassing of ik dat wou doen. En ik was ijdel genoeg... om niet al te diep te graven... wat gaat er precies gebeuren. Maar ja... Uh, dit lokte me. Maar dit was het is was even wat, ja. niet de gewone alledaagse reportage. En ook niet uh, die zondagochtend... die rustige zondagochtend... waar ik toen al anderhalf jaar mee bezig was. Maar het grote werk. show. Ja. Ja. Ik zou zeggen, laten we luisteren naar het slot van die eerste keer. Want het is een klassiek slot. Iedereen herkent het onmiddellijk, weet ik zeker. We haken even in. U doet uw ogen even dicht. U draait samen om als ik ja zeg. En dan zegt u wat u ziet. Opgelet, daar gaan we. Ja. En dat is... U zon. Ja. Oh, oh, ja. Ja. Ja. Ja. <igns> Nou, ga er maar rustig even bij zitten. Kees heeft drie broers achtereen volgens te groeten na zijn ouders. Vanaf woensdag. Ja, Kees, waar is jongen? Goed. Kees, hoe is Hein? Kees, vertel het eens. Hallo. Hartelijk welkom. Ik weet niet hoe lang je er al bent, eerlijk gezegd, uit mijn hoofd. Dat moet je zelf maar vertellen. Nou, sinds vanmiddag twee uur. Sinds vanmiddag twee uur, dat is ook maar kilo kilo. Ja, toen kwam ik op Schiphol aan. Toen kwam je op Schiphol aan. Ja, ja. Zo, maar uh, voor zover wij het weten, het normale lijntoestel komt om half tien ongeveer. Uh, ja, we waren verondersteld hier om half tien te zijn. Maar we konden niet landen op Schiphol. Anderhalf uur rondgedraaid boven Schiphol. Er ja. was nog geen kans, toen zijn we doorgegaan naar Brussel. Nou, toen kwam eindelijk dan toch uh, het bericht door dat we verder konden. Ja, en dat was om twee uur, net zo'n beetje op tijd, hè, om er ja, hier te zijn. we zijn in een vreselijke haast hier naartoe geremd. <laughs> uh... Het is gelukt, en we moeten er natuurlijk wel bij zeggen... we hebben nou al een beetje met de hand op de borst gezegd... zo, we kunnen veel bij de radio, maar we hebben dit natuurlijk niet gekund... zonder medewerking van zeer vele mensen. Om maar iets te noemen, je zei het zelf al, de emigratiedienst en zonder gebruik te maken van de moderne luchtvaartmogelijkheden... en wie in Holland moderne luchtvaartmogelijkheden zegt, die zegt KLM. Ik zou eens zeggen, wie ter wereld moderne luchtvaartmogelijkheden zegt... die begrijpt daar de KLM bij een die het haren ertoe heeft bijgedragen... om jou dan toch nog net op tijd hier in de studio, wat niet eens het belangrijkste is... maar in de armen van je moeder en aan de hand van je vader te krijgen. Ja, dat is waar. Ik hoop, meneer en mevrouw de Ruiter, dat als u later nog eens zegt zo terugdenkend aan wat u allemaal beleefd hebt, dit was mijn leven... dat dan deze uitzending er een plaats in zal innemen, al is het maar een klein plaatsje. Want dat is tenslotte onze bedoeling hiermee, om te laten zien hoe je als gewone mensen, als Nederlanders... zomaar van de 11 miljoen die we met z'n allen zijn, eerlijk en stug, hardwerkend, het goede willend kunt zeggen... Als je zover gevorderd bent op een beetje leeftijd, en ik kijk er nog eens op terug, bij alle ups en downs, ik heb het geleefd zoals ik het nog weer eens zou willen leven. Ik ben er volkomen tevreden mee. Dit is mijn leven. Zonder een spoor van beginnerszenuwen. Het is meteen zoals het bleef, dat programma. Uh, nee, niet helemaal. Nou, de nou ja, de presentatie uh, klinkt heel krachtig en zelfverzekerd. En ja, zoals ik maar, het me herinner. Ik had zoveel jaar radio achter de rug al. En uh, het is niet zo gebleven. Ten eerste die hele technicolor opzet met... Uh, alle trombones wijd open, die hebben we er later afgelaten. Uh, en in de tweede plaats heb ik me pas na deze uitzending... gerealiseerd wat je deze mensen aandoet. Uh, daarin niet alleen gesteund, maar zelfs vooraf gegaan door mijn vrouw... die thuis zat te luisteren. En me ook voorgenomen om het volgende keren anders aan te pakken. Maar waar bleek dat uit, dat je ze wat aandeed? Uh, er zo bovenop te zitten, met een microfoon... dat vooral de zachtste snotter er luid uitkomt... Uf. en dat moment ook nog eens wordt uitgespeeld door het te laten duren. En niet in de aanloop naar de ontmoeting... Uh, de mensen volkomen onvoorbereid te laten. Niet ze van tevoren vertellen wat er gaat gebeuren... maar wel uh, een zekere uh, sfeer te scheppen... waarin het niet zo'n ontstellende klapper is. Je vond het een beetje misbruik maken van die mensen? Ik vond het misbruik maken van de mensen, ja. Het was misschien de eerste keer, of waarschijnlijk de eerste ja. keer, dat dit in de Nederlandse media gebeurde. En sindsdien is het eindeloos herhaald, eigenlijk, dit recept. Hè? Het recept is herhaald, alleen niet zo, zo sterk op het emotionele gespeeld. He? Uh, Daar speelde in de eerste plaats bij mee, daardoor kon het gelukkig. En alle kansen dat ik anders had afgehaakt. <kuggen> dat. Uh, dit was prior zijn idee. En direct na dat idee is Prior bij de vader weggegaan. En is het programma in handen gegeven van Joop Koopman. Nou, uh, Prior dat is de telegraaf van maandagochtend. Joop Koopman dat is de NRC van zaterdag. Uh, dat is een man die deze dingen veel meer inlevend... in wat je met de mensen doet... Behandeld En hij doet het nog steeds. Het is een, een heerlijke uh, steun om achter je te hebben. Uh, ik hoor en lees het nu weer van Joep van het Heck bijvoorbeeld. Uh, Joop Koopman is inmiddels impresario geworden. En begeleid artiesten. En dat is ten eerste een rots in de branding. Wat afspraken betreft. En in de tweede plaats een man met een hele fijne smaak. En een hele... Sterke inleving in wat je met mensen kunt doen, mag doen, moet doen. Die heeft het programma overgenomen en eh, dat heeft gemaakt... dat wij het daarna op een veel eh, rustiger wijze, eh, nettere wijze... hebben kunnen voortzetten. We moeten nu toch echt gaan praten over weer of geen weer? Ja. want Voordat we al onze tijd verkletsen. Net in het begin hoorden we al iets. Er is niet heel veel van bewaard op band. En wat ligt er dan? De duizendste uitzending. Maar die was niet heel veel anders dan anderen. Godzijdank. Het is van 8 juni 1975. En we horen nu eerst het begin. Hulversum 2, de Vara. Weer of geen weer? Een programma voor de vroege zondagmorgen... voor u samengesteld door Bert Garthof en Leo de Beer. Goedemorgen... Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. En eigenlijk zou dat zo elf keer achter elkaar moeten. Eén keer voor vandaag en tien keer voor de zondagen... dat we elkaar na vandaag niet zullen zien. Als vanwege de zomerstop die voor weer of geen weer is uitgeroepen. Wel blijft Gerrit u ook op de tussenliggende zondagen het weer thuis bezorgen? En om alle tien die weerweken tot 24 augustus nu alvast samen te vatten... Dat is misschien ook van Gerrit wat te veel gevraagd, hè? Met vandaag heb je dan veel te stellen? Nee, oh nee, nee, want het weer is uh, vandaag weer eens precies zoals we het vorige week zondag in uitzicht mochten stellen. Oh, oh, oh, oh. Toen was het nog koud vorige week zondag, weet je nog wel? Mm -hmm. Maar dat is nu, zoals verwacht mocht worden, gelukkig niet meer zo. Er staan voor vandaag zo'n 23 graden op de thermostaat en verder een droge en vooral ook zonnige zondag. De wind is noordoost tot oost met zo'n 3 tot 7 meter per seconde niet helemaal weg te cijferen... 10 tot 25 kilometer per uur. Ach, dat is ook weer geen bries om voor thuis te blijven. Ja, waarvoor zou u op deze zonnige 8 juni eigenlijk thuis blijven? De zon straalt, de wind draalt en de regen faalt. Maar omdat we dit seizoen nog niet te veel verwend zijn geweest... nog niet te lang in de te felle zon blijven liggen roosteren vandaag... Want daar krijgt u vannacht zo'n spijt van. Het is misschien een vreemde vraag... maar wat was eigenlijk de bedoeling van het programma? Wat wilden jullie, wat wilden jullie opwekken bij de luisteraar? Jullie wilden de luisteraar wekken. Maar op zondagochtend. Uh, ja. Uh, och ja, wekken. Uh, we wilden op zondagochtend uh, een beetje af in 1955, ja. van de voorzichtigheidsprogramma's die de Vara toen uitzond. Hè, op de andere zender, daar woede de kerken. En uh, de Vara wou dan wel geen, geen rode kerk geven... maar toch wel een, uh, Ook iets een zekere voorzichtigheid. Ja, dus uh, orgelmuziek van Johan Jong op het Hemmend uh, Orgel... Die vibreerden het mooiste, dus hm. dat paste het best op de zondag. En dan liefde Holy City en dat soort dingen. Maar je geen buil aan te vallen. Ja. Uh, Jan Broeks was degene hm. die toen een keer zei... nou, uh, moeten we toch echt eens wat anders gaan doen? Uh, een programma dat de mensen opwekt om eens iets met hun zondag te gaan doen. Van een levend uh, Wat er te, te genieten valt, wat er te bekijken valt en zo. En uh, ik had toen in die bijeenkomst... Uh, de onvoorzichtigheid om te zeggen... en is dat dan de bedoeling dat dat iedere zondag zo ge gebeurt? Ja, ze hebben weer of geen weer. Gewoon zoals de uitdrukking eh, gewoonlijk gebezig wordt. Hè. Wat er ook gebeurt, het gaat door elke week. Het is toen was heel, de titel meteen geboren. En toen moest het programma nog even gemaakt worden. Ja, maar onder die titel is ontstaan een uh, uniek programma... over de mens en de natuur. En op den duur over de mens en het milieu. Ja. Het heette steeds maar weer of geen weer, maar het ging eigenlijk over die dingen. Ja. Was dat bij jou een uh, ontwikkeling, ja, misschien komt het wel een beetje ook uit Indië vandaan... Hè? Uh, die intensieve belangstelling voor uh, ja, alles wat leeft en groeit, zal ik nog maar zeggen? Ja, die heb ik, uh, ik wil niet zeggen altijd, dagelijks uh, gehad... maar toch af en aan wel. Ik ben uh, als kleine jongen al in de NJN opgegroeid en meegelopen op de excursies met uh, grote jongens... als Nico Tinbergen en Jan Strijbos. En uh, gaandeweg uh, ben ik daar telkens weer eens in teruggevallen... zou ik haast zeggen. En toen ik het... Uh, in Indië kun je niet vermijden dat je in de natuur woont... al zat je tenminste voor de oorlog midden in de grote stad. Je had altijd een hele hoop tuinen om je huis. En, uh, het was het hele jaar groen... Uh, eenmaal hier in Holland uh, en aan dit programma geklonken... heb ik dat als het ware weer teruggevonden. Niet dat ik bioloog ben, dat denken veel mensen. Dat dachten dat tenminste velen. Die zagen mij voor bioloog aan en voor een man die niet alleen op zondag... maar door de week op zijn geitenharen sokken... alsmaar om zes uur het nest uitkroop en de natuur inschuifelde. Maar uh, wel een grote... Belangstelling voor het natuurgebeuren, voor het milieugebeuren. En ook uh, de behoefte, omdat je het medium radio tot je beschikking had. om daarvan te vertellen. De NJN, dat moet nog even zeggen voor de luisteraars. dat was de. Nederlandse Nederland... Jeugdbond voor Natuurstudie is ja. de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. bestaat nog steeds. En ja, kan je, kun, kun je ja. nog steeds jeugdnatuurwachter worden? Misschien wel. Dat geloof ik wel. Maar ik weet niet dat is moderner. Ik weet niet waar ah, dat aan vast zit. En je mag je op je twaalfde worden. En mag je op je 23ste niet meer zijn. Dan ik word je oude sok. En dat ben ik nu dus nog. En alles wat leeft en groeit. En altijd weer boeit. Dat was, de, dat was het praatje van een dokter. Fop Fop-I. Brouwer. Ja. ja. Onmisbare steunpilaren in zo'n programma. hoor. Dat is niet iets wat je anderhalf uur. Wat je alleen aan elkaar moet praten. Dan moet je van deze vaste lichtpunten in hebben die ieder uur weer ja, hun eigen Iets na negen kwam ik, geloof ik, hè? Gerrit, Ja, die kwam even na negen. Ja. Ik wou je iets laten horen waar ik vanmiddag nog uh, op uh, stoten... in de ja. zeer stoffige archieven. Dat is een documentaire die je gemaakt hebt in 1966... uitgezonden op 20 juni. Die werd uitgezonden op de vrijdagavond... maar die ligt recht in het verlengde van weer of geen weer eigenlijk... Uh, dat is een bezoek aan Ede, aan het bos... waar je in de avond met een meneer Versteeg, die daarover... Ja, de, over, de boswachter over, van de gemeentebos van Ede. Uh, gaat kijken naar de edelherten. Hij ja. had kennelijk de naga bandrecorder bij je. Uh, altijd. Horen we altijd. Ja. Dat zware ding. Daar liep je. En nou? Oh, wacht even. Vader Versteeg, laat het niet op zich zitten, hoor. Zijn mooiste stukken zijn niet verschenen vanavond. Toch eens even nog wat dieper het bos in kijken. Ja, handen in de zakken op boslopers manier. Kijk of ze daar... Maar wie weet, hij kent het bos. En de stukken, de achters en de tieners... die ene kapitale twaalf. Pas op, zo min mogelijk op dode takken trappen. Oh, kijk, gins is weer een open doorgang door het bos. Een open strook daar... Naar de hei toe, daar, daar huizen die wulpen, natuurlijk ook. Die hadden we gehoord. Ja, wat is er meneer van Er zijn al die keizers, dat ja, piks hem. Waar is die andere kijker? Toen vroeg. Ja, ja, Ik wil zeggen dat we allemaal klaar zijn met je in het voetje. Het hele voorkie kijkt. Hier zo. Hier zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9, want er zijn er nog 9. Ja, klopt. Zijn er 9? Oh. Lukt een kaaltje hierbij? Ah, oh, even keren ze nog om. Heb ja, je die mooie 12-hände gezien? Ja, de meest linkse. Ik vind het een lach dat we die liggen dat ik even die dag. Ja. Ach, dit. Daar kijkt alles om. Ja, daar ja, kijkt alles om. Dit maakt alles goed, hè? Ach, ach, ach. Rijkt ja, er niet mooi. Prachtig, zeg. 1,12 en daar staan er mee, ja. ja, je weet niet wat nog wat, hoor. Want ze hebben hier al lang niet uitgegroeid Ja, en als je met een koekje lakken kun je keuze niet hoor. Nee, gelukkig maar. Ze willen, ze willen ze met de voorplaatsen. Ja, ja. Dus er komt de nog skaal. meer uit de kaalwild, hè? Ja. Hinden. Negen van die prachtige herten, zeg. Ze staan er eerder bij of zij voor ons gewacht hebben dan wij op hun, hè? Ja. Dit had ik voor geen goud willen missen. Wat is dit ontzettend mooi, zeg. En het wacht rustig totdat wij weggaan, hè? Ja. Dat doen we dan ook. Zeg, meneer Versteeg. waar tieners mannen zijn. In de Edische gemeentebossen luisterde Bert Garthof naar Jan Versteeg Senior... die men de wildkanselier van dit bosbezit zou kunnen noemen. Machtig, hè? Nog even een slotje achter de omroepen gemonteerd. Het ja. is ultramoderne radio. Ja. Eh, het, waar ja, tieners vorm. mannen zijn, dat staat dan op het gewij. Ja, ja. De achters en de tieners en de twaalfers. Ik denk geen... dat mijn vrouw er ook bij was... Dat vind ik zo leuk. Dat heb ik gehoord. Ik heb het hele ding beluisterd. En wat mij ook, behalve die prachtige geluiden... Ja. geen vliegtuigen, nee. ook opviel... is dat er in het hele programma van 35 minuten... geen noodmuziek voorkomt. Dus alleen natuurgeluid. Ja. Zeer modern in 1966. Oh ja? Ja. ja. <lacht> nee, het is niet nodig. Om, zolang, zolang de natuur zich laat horen... eventueel door stilte... heb je geen muziek nodig. Stilte, dat is ja. iets waar je ook een theorie over ontwikkeld hebt een keer. Hè? Ja, een klankbeeld gemaakt heb, de ja. stem van de stilte. Ja. In de stilte hoor je, hoor je altijd meer in je eigen stilte en in de stilte van de natuur hoor je altijd meer dan zodra er wat wij noemen geluid is. Dat is radio. Ja. En elke ruimte heeft zijn eigen stilte, hè? zoals ja, elke zeker. geluidstechnicus. Ja. Weet en die verschillen ook zeer. Ja. is van technici gesproken, dat wil ik nog even zeggen, ik kan nog net. Ik heb eh, vooral in dat weer of geen weer enorm fijn gewerkt met de technici die ik eh, als medewerkers had, want ik zou zo'n programma nooit hebben kunnen maken zonder eh, de inbreng, niet alleen het werken aan de knoppen maar de, de mondelingen inbreng, de inhoudelijke inbreng. In mijn koptelefoon de... klinkt de naam Jan Bolding. Jan Bolding, ja. Nou, etterlijke, ik zou ze altijd... Ik, ik had op het laatste een rij van een stuk of tien... die afwisselend met mij werkten in de zondag. En ook in de voorbereiding van de zondag. Waarom was er nooit meer zoiets als die bonte hond in Nederland? Daar ja, dat is nou, goed, ik, ik weet niet, het is niet op mijn pad gekomen. Ik zou Toen... zeggen, tot de volgende... India-uitzending. En erg <laughs> ja. bedankt. Dank jullie wel. Stemmig muziekje. U hoorde de radiovereniging van 13 februari 1990... waarin Wim Noordhoek en Arend-Jan Heerma van Vos in gesprek waren met Bert Gartoff. Onder meer bekend van het VARA natuurprogramma Weer of Geen Weer. Gartoff werkte van 1937 tot 1942 bij de NIROM, was geïnterneerd van 1942 tot 1945... en was daarna tot eind 1946 werkzaam bij Omroep Batavia Bandung Makassar. Verder werkte hij bij Omroep Jakarta bij de Wereldomroep... en van 1955 tot 1978 bij de VARA... Bert Garthoff werd 100 jaar geleden geboren. Dat was in september 2013. Hij overleed in 1997 op 93-jarige leeftijd. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar reportages. Radiokunst. En dit feestelijk geluid willen wij u niet onthouden. Interviews. Ik ben zeer blij uw gastheer en keurkentrekker vandaag weer te kunnen zijn. Hoorspelen. Ah, dat begint de oorlog opnieuw. Documentaires. Het lijkt wel of sommige jongens, zoals die Jan, voorbestemd zijn om het mikpunt te worden van de treikerijen van anderen. Verhalen en meer. En het is zo vrolijk. Je schiet, er, je schiet erbij in de lach. Woord. <laughs> En voor vragen en opmerkingen over Woord... kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. woord.vpiro.nl. Oudere schrijven, dat kan natuurlijk ook nog steeds. Maakt u zich vooral geen zorgen. En we zorgen er ook voor dat uw brieven heel erg netjes worden afgehandeld. En sommige luisteraars zullen dus binnenkort blij worden... met betrekking tot wat zij op hun deurmat gaan vinden. Het adres om te schrijven is postbus 11... 1200 JC in Hilversum. Dus schrijf naar Woord bij de VPRO. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de openbare Facebookpagina. Dat adres is facebook.com slash woord.nl. En je kunt je via die pagina ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Lukt dat niet? Geen nood? Stuur dan een bericht naar word.vpiro.nl. En dan maak ik het gewoon even voor u in orde. Um, ja, het is tijd voor een kort funaal. Het gaat hard deze nacht. Daarna gaan we verder met woord. En ik weet dat we heel veel luisteraars hier een plezier mee doen. In het volgende uur namelijk een hoorspel. En het is van de NCRV. Het is een hele serie geworden. Vorige week deel 1 en 2. Dus het is echt een tractatie. Vannacht deel 3 en 4 van De Hobbit. Naar het boek van J.R.R. Tolkien. Echt heel mooi gemaakt. En heel mooi geacteerd. Tot zo.